Het dodental van de onlusten gisteren in Egypte is opgelopen tot zeker 49, meldt het ministerie van Gezondheid in Cairo. De onlusten vielen samen met de derde verjaardag van de opstand tegen president Mubarak. Veiligheidstroepen raakten gisteren slaags met tegenstanders van de regering van legerleider Al-Sisi. Vorig jaar zomer schoven de militaire president Morsi van de moslimbroederschap aan de kant. Sindsdien staan de moslimbroeders buitenspel. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een einde gekomen... aan de belegering van een congrescentrum... in de buurt van het Onafhankelijkheidsplein. De politieagenten die daar waren gestationeerd... hebben het gebouw verlaten. Demonstranten zijn daarna het congrescentrum binnengetrokken. Er wordt al dagen fel gedemonstreerd in Kiev. President Janukovic bood de oppositie gisteravond... de functie van premier en vicepremier aan... maar dat aanbod werd afgeslagen. Vervolgens liep de spanning weer op. Betogers sloegen de ruiten van het congrescentrum in... En Gooide vuurwerkbommen en molotovcocktails naar binnen. Na onderhandelingen tussen de politie en de demonstranten, boden de betogers de agenten een vrije aftocht. De Salomonseilanden zijn gesloten voor internationaal vliegverkeer. Een vrachttoestel blokkeerde de enige landingsbaan van het internationale vliegveld. De Boeing 737 zakte na de landing door het landingsgestel. Niemand raakte gewond. Het vliegveld is het enige internationale vliegveld van de Salomonseilanden. De meeste toeristen stappen hierover op kleinere toestellen die ze afzetten bij de toeristenresorts. De Salomonseilanden liggen ten noordoosten van Australië en bestaan uit zes grote en duizenden kleine eilanden. Het weer, af en toe zon. In het noordoosten kan wat lichte neerslag vallen. En daar blijft het vriezen. In het westen wordt het 7 graden. staat een stevige wind uit het zuiden. Later vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden en oosten gaat over eens sneeuw en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet? Onze klassieke stationcars.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 En daar zagen we al grote zaagbekken. En volgens Joost vormen ze ook paardjes. Nou, dat zou, dat zou leuk zijn. Hè? Ook al een beetje de lente in hun bol. Nou, met die grote zaagbekken heten we u welkom bij ons derde uur... met een fosfaatfabriek en sociale apen. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. de vogeltellingen van vorige week blijkt wat wij hier bij Stadzicht al maanden waarnemen. De grote zilverreiger. Rukt op. Ja, Ze mogen hier graag overwinteren. Hetgeen niet alleen te danken is aan toenemende bescherming, maar ook aan de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit gegevens van Sovon Vogelonderzoek. En als het al eens koud wordt, dan kan de zilveren meer hebben dan de blauwe want de blauwe reiger krijgt wel klappen... door de aanhoudende winters van afgelopen jaren. Sajan, detail is dat de opkomst van de grote zilverreiger... gelijk opgaat met die van vroege vogels. In 1978 werd het eerste broedpaar waargenomen... in de Oostvaardersplassen. En trouwe luisteraars weten natuurlijk dat in juni van 78... Wim Hogendoorn onze eerste uitzending verzorgde. We zijn dus een beetje met de dieren verbonden. Geheugensteuntje voor het verschil tussen de grote en de kleine zilverreiger. Groot heeft... Gele poten en een gele snavel. En de kleine heeft zwarte poten en een zwarte snavel. Maar dan wel weer gele voeten. Vaak turen wij hier op zondagochtend over de velden... en zien steeds vaker grote zilverreigers de waterkant bevolken... en om de beste plekjes ruzies uitvechten met de blauwe reigers. Die blauwe reigers die nog wel in de meerderheid zijn. Haat en nijd dus tussen bloedbroeders. Harde confrontaties in de Rietlanden. Een soort West Side story aan het Nadermeer met twee bendes: de Big Silvers en de Blues. van West Side Story van uh, Leonard Bernstein, die dit keer ook dirigeerde. In de komende eeuw dreigt een dik probleem voor onze voedselvoorziening. Uh, Om landbouwgewassen te telen heb je onder andere fosfaat nodig... als meststof, en dat wordt steeds schaarser. Goed nieuws dus dat vorige maand in Amsterdam een heuse fosfaatfabriek is geopend. Waternet haalt daar fosfaat uit het afvalwater. Maar wat blijkt, het fosfaattekort was niet eens de belangrijkste drijfveer... voor het bouwen van deze fabriek. Dat hoort onze verslaggever Rob Buiter van Jacqueline, de dansschutter van Waternet... en Peer Roymans van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dus in de tanks hier achter, daar vindt de energieopwekking plaats... Waar we biogas produceren. Waar we dus elektriciteit, warmte en groen gas van maken. En uh, nou ja, de installatie die we er nu tussen hebben gezet is de struvietinstallatie, Waar we fosfor terugwinnen. Het fosfaatje ja. staat daar op een, nou, wat is het, een 10 meter hoge uh, ja. silo. Wat zit daarin? Ik, ik ruik wel wat, denk ik. Maar... Ja, ja. Nou, is is helemaal... dat gewoon de, de lucht die hier op het terrein hangt? Dat is gewoon nee. de lucht die hier op het terrein hangt. Maar uh, nou ja, uiteindelijk is het toch poep en plas en daar hangt een luchtje aan. Ja. Dus uh, dat kunnen we niet helemaal tegengaan. Van dikke miljoen Amsterdammers en de omgeving. Ja, ja zeker. En uh, uiteindelijk brengen we ook het slip van uh, onze andere zuiveringen hier naartoe. Dus van het waterschap Amsterdam-Vecht. Dus hier komt het slip van uh, nou, bijna 2 miljoen mensen uiteindelijk. Eindigt hier in onze uh, strovietinstallatie. Ja. Als je het hebt over 2 miljoen mensen, dan is zo'n vaatje ineens toch eigenlijk best wel klein. Ja, ja het slip gaat er ook uh, doorheen. Het slip is eigenlijk het afvalproduct van onze, onze zuivering, waar nog wel een hoop fosfaat in zit. Um, dus na het slip is ongeveer 10 uurtjes in totaal in de tank. En dan hebben we alle fosfaat eruit gehaald. Hoe doe je dat? Valt het uit te leggen? Ja, het is, het is geen rocket science. Het, is, uh, nou ja, het het slip, de bacteriën, die, uh, daar zit het fosfaat en het stikstof in. En het struviet, dat is eigenlijk de vorm waar we het terugwinnen. Dat is nou, het stikstof, fosfaat en magnesium. Nou, dat zit er niet voldoende in, dat voegen we toe. Er um, staat een hele grote beluchter onder deze tank. Um, die lucht zorgt ervoor dat de pH een beetje stijgt. Dus de, het de zuurgraad. Ja. De zuurgraad. Um, die zorgt eigenlijk uh, voor de menging. En het strofiet ontstaat vanzelf. Ja, want je liet net al in de kantine even een, een heel mooi brok steen. Ja, het is echt... Nou ja, letterlijk een mooi uh, stuk kristal daar. Ja, het is echt een heel mooi kristal. Het lijkt een beetje, zeker het, het eindproduct lijkt een beetje op suiker. Ja, want dat is hoe het er dan uitkomt, gewoon in kristalvorm. Ja, ja zal ik zo even laten zien. Ja, laat eens kijken. Ja. Okay. Kruip door, sluit door. Nou, wat hier. we hier doen, het, uh, het strevieten is iets zwaarder dan het slip. Dus dat zakt in onze fosfaatje, hè. onze installatie zakt het naar de bodem. Daar halen we ze uit. Ja, er zit nog een klein beetje slip omheen. En dit is de installatie waar we het schoon spoelen, zodat dus we echt schoon product ophouden. Ja, ik kijk niet meer op of om, maar uh, als ik hier binnenkom, dan denk ik het ook, uh, Ja, dus, uh, de, <laughs> daarom uh, is het normaal op de deur dicht, En dan uh, zorgen we dat de geuren uh, wordt afgezogen en verwijderd zodat je het buiten niet ruikt. Daarom ja. staat het ook in een, uh, in een hokje. In een afgesloten hokje wordt hier uh, het fosfaat schoon gewassen. Dus we gaan eens even kijken hoe dan het eindproduct uh, eruit ziet. Ja. Een klein gebouwtje naast de silo. Nou, hier zijn een aantal voorbeelden van het eindproduct liggen. Nou ja, het, uh, het lijkt een beetje op suikerkristallen. Nou ja, wat je zegt. Ja, zand, suiker. Ja, het is zand. Alleen maar glimt het een beetje. Het is ja. een mooi zand. Daar gaat het om. Dat Daar is dus gaat al het, om. het fosfaat uit... met name de urine van al die Amsterdamers. Ja, ja, ja, ja. Die win je op in. deze manier terug. Ja. Maar nou is het grappig. Dat, dat, dat grote brok wat je net liet zien... Dat heb je uit de leidingen gehaald. Het gaat jullie niet per se om het terugwinnen van het fosfaat. Het gaat jullie om het schoonhouden van je eigen leidingen. Ja, dat klopt. fosfaat was een probleem en dat is nu de oplossing gebleken. Het um, ontstond al op verschillende plekken in de installatie... waardoor we heel veel problemen hadden. Verstoppingen, pompen die heel snel versleten. Um, maar wat we nu eigenlijk doen is hetzelfde product maken... alleen een stukje meer op een plek waar wij dat willen. Uh, zodat alle leidingen, et cetera... Uh, ...vrij blijven van fosfaat en vrij van problemen. Daarmee uh, hebben we een aantal besparingen. Nou, dat is dus, uh, daar verdienen die installaties zich als het ware mee terug. En uh, ja, het mooie is dat je daarmee dus ook fosfaat terug Het is begonnen om een probleem en uh, nou, ja, fosfaat was in uh, alle manieren eigenlijk de oplossing. Ja, en, en dit, dit zand, dit suiker, dit kun je ook uh, verkopen aan uh, nou ja, uh, boeren, aan kunstmestfabrieken. Wat, wat, wat doe je ermee? Ja, op dit moment, uh, het komt uit een uh, afvalwaterzuivering, dus men noemt het afval. De wetgeving wordt op dit moment aangepast eh, zodat het mest heet en dan kunnen we het inderdaad eh, gaan afzetten of in de landbouw of eh, nou, als grondstof voor, eh, voor meststof. Geen afval, maar het is een grondstof. Juist, het, we, hebben, we doen er ook eigenlijk niet aan afvalwater zuiveren. Hier komt drinkwater binnen waarin energie en grondstoffen zitten en die proberen wij eruit te halen. Ja. Ja, peer Roymans staat er ook bij het bestuurder van het, het waterschap eh, wat eigenlijk over deze hele installatie eh, gaat. Het is een prachtig concept, hè? Heel, eh... Jullie zijn van het probleem af, het fosfaat komt niet meer in de leidingen te zitten... ...maar het wordt een, uh, ja, een waardevolle grondstof. Ja, uh, ons waterschap amstel gooien is daar natuurlijk ontzettend blij mee. Uh, om, om twee redenen, omdat we duurzaam werken uh, belangrijk vinden... ...en zeker hier waar we en een probleem oplossen... ...en het vervolgens het product nog weer uh, kunnen, kunnen afzetten... Ja, ...dat helpt ook om de, de kosten laag te houden. Want ook inkomsten uiteindelijk uh, leidt tot lagere belastingen. Ja. Ja, goed, voor jullie was het eerste uitgangspunt dan weliswaar het oplossen van een eigen probleem, namelijk de ja. verstopte leidingen. Maar ja. Ja, het fosfaatprobleem, het dreigende fosfaattekort op de wereld, dat is natuurlijk inderdaad het, het bovenliggende verhaal. Maken jullie met deze technologie echt een, een goede deuk in een parkboter? boter? Hoe, hoeveel landbouwgrond kun je met jullie fosfaat bemesten? Nou, dat hebben we uitgerekend en wij komen op uh, 5000 hectare. En uh, dat is toch aardig wat. 10.000 uh, voetbalvelden groot moet je je erbij voorstellen. Nou, probeer je dat maar eens even voor te stellen. Uh, dus het uh, draagt bij. En uh, nou, waarom niet, zou ik zeggen. Uh... Ja, het is vooral dat natuurlijk, want 5000 hectare klinkt wel heel veel, maar het is natuurlijk op het totale landbouwareaal blijft het een, een klein stukje. Nou, als ik uh, kijk naar uh, bijvoorbeeld het totale landbouwareaal uh, hier in, uh, in ons gebied, dat is, uh, ik dacht, iets uh, in de orde van van 35.000 hectare, is dus dat toch alweer een uh, substantiële bijdrage? Dus, hier zeggen. in de regio kun je in ieder geval een goede bijdrage leveren. Ja, kunnen wij de... wel een bij onze bijdrage leveren? Ja, ja, zeker. Dus deze technologie gewoon verspreiden over alle andere afvalwaterzuiveringen? Ja, er is geen enkele reden om het niet te doen, zou ik zeggen. Ja. ja maar Jacqueline de Danschutte, je, je zei het net al, het is geen rocket science. Maar waarom is dit niet veel eerder bedacht dan? Strofiet bestond al langer. Alleen door de nieuwe configuratie eigenlijk, hoe we afvalwaterzuiveringen bouwen. Oftewel, he, het biologisch zuiveren van afvalwater. Daardoor is, nu, ja, was het nu een probleem, maar is nu een kans geworden. Oké, ja, dus die, die verstopte leidingen dat is pas recent een probleem geworden. Ja, dat is pas recent een probleem geworden, ja. Ja. Maar dat was dus wel de trigger om uiteindelijk een mooie oplossing te bedenken. Ja, zeker weten. Ja. Ja, is, het een, uh, is het een dure technologie of, of kan iedere collega dit uh, makkelijk toepassen? Nou ja, eigenlijk uh, de business case was best wel snel rond te krijgen. Omdat je gewoon heel veel besparingen hebt. Met terugverdientijd van 10 uh, jaar misschien zelfs iets minder. Uh, dus voor heel veel andere waterschappen geldt die uh, nou ja, op dezelfde manier een afvalwater zou je weer aan energie terugwinnen. Dat zou je waarschijnlijk ook de business case op die manier goed rond krijgen. Er zijn ook al een aantal waterschappen die, uh, die ook bezig zijn met dit soort installaties. Oh, hij deed nog wat. Recuerdos de la Alhambra van de Spaanse gitaarcomponist Francesco Tarega. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De plannen van minister Kamp om een windmolenpark te bouwen... vlak boven de kust van Ameland en Schiermonnikoog valt niet in goede aarde. De vijf Waddeneilanden zijn bang dat hiermee veel toeristen weg zullen blijven. 150 windmolens van 140 meter hoog... zouden neergezet worden over een lengte van 6 kilometer. En dat is in strijd met gemaakte afspraken... volgens burgemeester De Hoop van Ameland. Hij vreest dat het turbinepark voor vogels één grote gehaktmolen wordt. Wat vindt ecoloog Rob van Bemmelen... Van Imaris daarvan. Ik verwacht sowieso geen uh, positieve effecten op vogels. Tot nu toe is gebleken dat alleen voor de aalsgolver windmolenparken goed uitpakken. Maar veel vogels die in ieder geval in de winter in de en uit ten noorden van Ameland zitten, dat zijn soorten die vrij laag vliegen. Waarbij die aanvaringsrisico's dus niet zo hoog zijn. Dit zijn bijvoorbeeld zeeenden en roodkelduikers... Er zijn echter wel nog twee andere soorten, de kleine mantelmeel en de grote stern... die allebei op de Waddeneilanden eilanden broeden en forageren in de Noordzee kustzonne. En deze die vliegen hoger. En daardoor zou het effect op deze soorten wel eens uh, groter kunnen zijn. Of in ieder geval het risico op aanvaringen. De plek waar deze windmolens worden gepland is blijkbaar aan de rand van het Natura 2000-gebied. Dus je kan je afvragen van wat voor effect het nog binnen het Natura 2000-gebied heeft. Het zou beter zijn om ze verder weg te plaatsen. U hoort de ecoloog Rob van Bemmelen van Imares. Goed nieuws. Het gaat goed met de muurplanten in Amsterdam. Een inventarisatie van vorig jaar leverde maar liefst 10 beschermde soorten op. Van de steenbreekvaren werden wel 8000 exemplaren gevonden. En die is daarmee de afgelopen jaren verdubbeld. Elke twee jaar lopen vrijwilligers van de muurplantenwerkgroep Amsterdam... ruim 100 kilometer aan kademuren af. En dat al meer dan 60 jaar. Geen wonder dat dat bijzondere vondsten op kan leveren. Zoals de koningsvaren die 26 jaar geleden voor het laatst was gezien. Met soorten als de blaasvaren, klein gras, glaskruid, stijf hardgras, tongvaren en zwartsteel is Amsterdam het belangrijkste bolwerk... voor kwetsbare muurflora. Een ontdekking. Tungara-kikkers uit Zuid-Amerika communiceren met elkaar... via de rimpelingen die ze op het water kunnen maken. Dat ontdekte een internationaal team van biologen... onder leiding van de Leidse bioloog Wouter Halfwerk. Mannetjes die een territorium verdedigen, doen dat... door in een ondiep poeltje te roepen. En dat klinkt zo. Die naam van de kikker... Toengara is een onomatopee. U hoort het wel, hij roept Toeng. Ja, Toeng met een beetje fantasieën. Door het opzwellen van een kwaakblaas maken de kikkers ook een rimpeling in het water. En daar, daar halen de kikkers dus ook informatie uit, ontdekte Wouter Halfwerk. En niet alleen de kikkers zelf. Nee, want het blijkt dat ook ja, de grootste predator, de vleermuis... dat hij ook gebruik maakt van die rimpels. We hebben experimenten gedaan waarbij vleermuizen de keus gaven om kikkers aan te vallen die wel of geen rimpels produceerden. Nou, daarin zagen we duidelijk dat ze kikkers vaker aanvielen als ze rimpels maakten. En ja, dat geeft dus aan dat als een kikker zo'n bijproduct produceert, dat daar dus meteen hele grote consequenties voor zijn. Nou, we weten dat die vleermuizen hun echolocatiesysteem gebruiken. Uh, we weten ook dat ze daarmee net wat meer tijd krijgen om die kikkers te vinden, want die rimpels... Die gaan een paar seconden langer door dan het geluid. De kikker kan er eigenlijk niks aan doen, want hij kan ze niet stoppen. En die kikker gaat omgeven met, met bladeren. Die blokkeren dat echolocatiesysteem. En daardoor kan die vleermuis in één keer geen gebruik meer maken van die rimpels. Nou, dat geeft ook aan wat de mogelijkheden zijn voor die kikkers. Dat ze gebruik kunnen maken van variatie in de omgeving. om misschien nog uh, ja, een beetje te ontsnappen. Bedreigde natuur. Houtduiven lijken massaal last te hebben van de Trichomonas-parasiet. Dat zegt Vogelbescherming Vlaanderen. De organisatie krijgt uit heel België meldingen van houtduiven... die schijnbaar dood uit de lucht vallen. Trichomonas gallinae is een eencellige parasiet... die vooral voor jonge vogels dodelijk kan zijn. Als een oudere vogel eenmaal weerstand heeft opgebouwd... kan die wel met de parasiet leven... maar via de zogenoemde kropmelk kan hij zijn jongen besmetten. Vogelbescherming Vlaanderen denkt dat de milde winter er de schuld van is... dat infecties nu massaal de kop opsteken. Een onderzoek. Zeewolde is de meest duurzame gemeente van ons land. En heerlijk, de minst. Dat zegt tenminste de Stichting Duurzame Samenleving. Die heeft alle 408 Nederlandse gemeenten... op 16 punten langs de meetlat gelegd... en kwam dus tot dit voor Zeewolde verheugende resultaat. De gemeentelijke duurzaamheidsindex... is niet de enige lijst die gemeenten de maat neemt. Er bestaat bijvoorbeeld ook al een zogenaamde lokale duurzaamheidsmeter. En die komt tot een heel ander resultaat waar de gemeentelijke lijst vooral gunstig lijkt voor plattelandsgemeenten... beoordeelt de lokale duurzaamheidsmeter de gemeente vooral op het beleid. En dan staat Breda ineens bovenaan. En hebben we ook nog een lijst van de Universiteit Tilburg. En die concludeert dat met name gemeenten met veel SGP'ers heel duurzaam zijn. Tja, daar kunnen wij geen duurzame chocolade van maken. Dieren in het nieuws. Gezenderde vogels en zelfs insecten zullen in de toekomst misschien kunnen helpen... bij het voorspellen van aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. Op het Internationaal Ruimtestation, ISS, wordt op dit moment... voor 33 miljoen dollar een systeem geïnstalleerd... waarmee de signalen van speciale zendertjes op vogels en insecten... kunnen worden opgepikt. Volgens de Duitse coördinator van het project is het bekend... dat vogels en insecten al enkele uren voor een aardbeving of vulkaanuitbarsting... hun gedrag aanpassen. Als dat gedrag door de ontvanger in het ISS kan worden gesignaleerd, zou dat belangrijke tijdwinst kunnen opleveren om mensen in veiligheid te brengen. Einde van het vroege Vogels Nieuwsoverzicht. De Le Moustique, de mug. En dat was om de muggenrader van Arnold van Vliet nog eens even te promoten. Doe vooral mee, hè. alle informatie op vroegevogels.vara.nl. En Le Moustique was een, een karakterstukje van de Franse componist en dirigent Roger Roger, uitgevoerd door het onvolprezen Metropoolorkest. In 2008 was de eerste biologische landbouwvakbeurs in Nederland. En dat was nog echt kleinschalig en eenvoudig. En deze week vond de jaarlijkse biovak, zo heet dat tegenwoordig, de biovak, voor de zevende keer plaats. En dat betekende dat honderden exposanten en duizenden bezoekers de IJsselhallen in zwolle vulden. Mirjam van Bree van Bionext neemt Joost Huizing op sleeptouw door de drukte. We naar de streekproducten. Ja, het zijn allemaal boeren die hun eigen producten produceren en verkopen. En je kan er heerlijk ijs proeven, kaas, vers fruit en groenten. En het ligt aan de ene kant omdat er steeds meer consumenten vragen om producten van dichtbij, herkenbare producten. En daar spelen deze boeren op in. En je ziet ook dat ze in producten dat ook het aanbod groter wordt. Dus meer soortigheid, kaas, ijs bijvoorbeeld, dat soort zaken. De iets luxere producten komen er ook steeds meer bij. Ja, die komen erbij. Naast de normale producten als boter, kaas, eieren, melk. Ik dus zie hier ook hele grote bakkersketens. Ja, brood is een product wat biologisch ontzettend goed doet. Ja. Je ziet dat mensen toch echt zoeken naar andere nieuwe producten... zoals peltbrood en een beetje stevig brood. En biologisch brood is ontzettend lekker. <laughs> Iedereen maakt hier reclame. Fantastisch. We <laughs> uh, kijken wat ze mooi zijn. Wat voor mooie dingen. Nou, is het tjallike, tjallike weet er alles van. De, de kolomere zoete zie ik. Ja klopt, de kolomere zoete erd, Dat is uh, op het moment waar wij de meeste promotie mee doen. Dat is een hele oude maar hij is wel lekker. Ja, hij is heerlijk. Ouderwets wordt weer nieuwerwets. Dat, dat hopen jullie. Dat toont zich ook aan. Zodat je ziet dat dat bio gewoon heel erg aanneemt... zie je ook dat peulvruchten steeds weer terugkomen. Vroeger was het een beetje arme eten... maar tegenwoordig komt het steeds meer terug als culinair eten. Omdat ze er veel voor moeten doen om het klaar te krijgen... Nou, dat stimuleren we alleen maar uh, bij deze beurs, hopen we. En die aardappels, wat is dat? Dat is het enige Friese ras wat een erkend streekproduct is. Hoe heet die? Dat is het woudgeeltje. Het wat? Het woudgeeltje, het Friese woudgeeltje. Ja, het woudgeeltje. Maar uh, moeten we even wat proberen? Noem doe maar zo'n aardappel dan. Nou, terwijl de aardappel uh, warm wordt, zie ik hier ook nog de pittige reede krobben. Ja, de pittige reede krobben is ook weer een van die pulvruchten die eigenlijk van de ondergang gered zijn. Behalve biologisch is ook het streekproduct in opkomst, hè? Ja, zeker. Dat zie je steeds meer. Biologisch is een opkomststreekproduct. We staan hier dan ook niet voor niks op het streekplein. En je ziet wel wat voor mensen dat er allemaal zijn. Het is gewoon heel erg bijzonder. Stoppammer. Maar hoe staat het met die aardappel? Hij is heet, hoor. Hij is Best heet. Mmm. Heet? Hm. heet? Mocht, mocht wel warm. warm. Ja, dit is, jongen, jongen. De walbiëntjes met zoete <laughs> wortel. Moeten dit eens even proeven, meneer? Nee, moeten we dit eens even proeven? Heb je er een foto van gemaakt? Moet je dit ook okay. even? We moeten overal proeven. Maar. Ja, dan moet je er ook uh, goed op. Het is net de huishoudbeurs, hè? Ja. ja. Hé, hey, dankjewel. Heel bedankt. Hoe is het marktaandeel van biologisch? Groeit nog steeds? Ja, biologisch groeit uh, ontzettend. Wat je ziet is eigenlijk de afgelopen jaren dat het steeds meer dan 10% gegroeid is. Dus het aandeel biologisch neemt toe. Prachtige vergelijking die ik hoorde hier is. Biologisch, De biologische sector die groeit harder dan de Chinese economie. Ja, op dit moment in de crisis. Biologisch groeit dus echt boven de 10 procent. En dat is een van de weinige sectoren waar zoveel groei in zit. Nou, laten we nog even hier langs langslopen. Veel kaas. Ja, zuivel is belangrijk. Je ziet dat uh, veel mensen voor biologische zuivel kiezen. En hier zie je ook uh, de verwerkte zuivel. Dus uh, we staan hier bij de grote stroe. Nou, die hebben echt ontzettend lekkere geitenkaasjes. Even kijken hoor. Tussen die mensen door... Wilt u een stukje proeven? Dat is jonge geitenkaas. Dit is met Venigriek. En daar ligt belegen. Uit Stroeg op de Vle Lua. Ja, Wel heel lekker. Dankjewel. Wat zijn nu de nieuwe ontwikkelingen die je verder ziet? Ja, even je mond leggen. Even weten. een blokje kaas op, Peter ja, Je ziet eigenlijk twee trends. De ene trend is dat in supermarkten het aanbod van biologisch steeds groter wordt. En dat komt ook omdat ja, zeg maar gangbare bedrijven er een biologische poot uh, naast doen. Dat ze aan de ene kant gewoon soep produceren en biologische soep. Dat zijn al die hele grote bekende merken die we nu niet gaan noemen. Mm -hmm. Maar er is er bijna niet één meer die biologisch laat liggen. Nee, want je ziet dus, omdat het zo'n groeimarkt is, willen ze er allemaal bij horen. En we vinden dat heel erg mooi, want juist doordat er zo'n breed aanbod is in de supermarkten... zie je ook dat het voor steeds meer mensen ook makkelijk wordt om het te kopen. Ja, maar denken jullie niet, ja, die, die, die, die multinationals... Dat waren toch onze tegenstanders. Voor biologisch zijn er geen tegenstanders. Als zij biologisch produceren volgens de regels, dan zijn we daar vooral heel blij mee. We hebben lang gedacht dat biologisch synoniem was met milieuvriendelijk. Maar in de afgelopen jaren zijn er boontjes uit Afrika gekomen. Euh, midden in de winter aardbeien uit weet ik veel waar vandaan. Dat is misschien wel biologisch, maar het heeft niks met milieu te maken. Ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Als je echt biologisch van dichtbij wil eten, dan eet je biologisch van het, met het seizoen mee. Dus dan ben je nou van de wortels en de winterpostenlijn en de kolen dat soort dingen. De Hartstikke lekker. Pastinaken, oude ja. Ook. Hele erg lekkere producten. Maar er zijn ook mensen die zeggen van nou ik wil toch meer variatie. En die willen die andere dingen ook, de sperzieboon. Wat je dan ziet dat winkeliers daarop inspelen. Die kopen dus wel biologische producten, maar dan van ver weg. En waar dan wel naar gezocht wordt, is dat het transport op zo'n milieuvriendelijke wijze... Wordt. Ja, maar die, die aardbeien die gaan niet met, uh, met de boter, hoor. Nee, dus in die zin... Uh, ja, het is mooi dat het aanbod er is. Dus maar uh, je kan er ook als consument voor kiezen om met het seizoen mee te eten. Ik wou nog even op zoek naar de uh, wandelende paprika. We de wandelende paprika? Is. Ja, die, ik denk dat ik weet waar die is. Maar dan moeten we even naar hem op zoek. Ja. En uh, we gaan even zo kijken meteen waar naar die is. de paprika. Het is vraag, wel leuk. Ik kom hier allemaal mensen tegen die je kent. Kok Erik van Velen. Ja, ik zie de paprika al zitten. Hij is druk in gesprek, onze paprika. Wat is hij jullie aan het vertellen? Dat er een um, patent op de zaden van paprika is gekomen... en dat de boeren niet zomaar meer paprika mogen verbouwen. Paprika wordt een beschermd product? Het is wel zo dat, uh, dat de paprika in zekere zin eigendom wordt van een bedrijf. Dit is de sprekende paprika. Ik vind het, <laughs> ja, het maar uit. Ik ben een paprika en uh, paprika wordt gekweekt... En uh, er zit eigenschappen, je al eeuwen. En op het moment dat er een zaadje ontwikkeld wordt... dan zou dat dus betekenen dat je gewoon alles wat je ontdekt in de natuur... dat nieuw is in jouw optiek, dat je dat mag claimen. Terwijl het bestaat gewoon. Wat doe je hier als uh, verklede paprika? Ja, ik ben hier om mensen ervan te overtuigen dat dit een kwalijke zaak is. Dat dit de vrijheden voor boeren belemmert. En om uh, mensen te vragen om een bijdrage te doen. Crowdfunding, heel modern. Ja. Hoeveel heb je al binnen? Contant misschien... 20 euro opgehaald, alleen alle mensen die wat gaan overmaken. En dat zijn er veel. Okay. Tenminste, dat zeggen ze. Ja. Nou, dat, dat, kan, dat kan goed op gaan lopen. Okay. Mirjam, BioNext wil, en daar is deze paprika voor, een rechtszaak beginnen ja. tegen. tegen nou, het is een rechtszaak tegen Singenta, maar dat voeren we bij het Europees Octrooibureau. Want zij hebben het octrooi op de paprika afgegeven. En we moeten dus ook bij het octrooibureau bezwaar maken om dat octrooi van tafel te krijgen. Want zolang we dat niet doen, blijft het bestaan. En heeft Singenta dus het recht om paprika met de eigenschappen die ze geclaimd hebben om daarmee door te ontwikkelen en tegen alle anderen te zeggen... dit is ons deel van de paprika, daar mogen jullie niet mee verder uh, ontwikkelen... niet mee verder veredelen. Het doet mij een beetje denken aan dat oude verhaal van die Indianen opperhoofdman. En die zei, je kan de lucht niet bezitten, je kan het water niet bezitten... en eigenlijk vinden jullie, je kan ook de paprika niet bezitten. Ja, je voert het heel erg mooi, dat is precies wat wij zeggen... van het is een natuurlijke eigenschap van de paprika. Hoe is het mogelijk dat Syngenta dat kan claimen als een uitvinding? Lopen we nog even een klein stukje verder... Biologisch presenteert zich op het ogenblik ook heel erg als veel lekkerder. Ja, maar je ziet omdat de producten dus vaak langzamer groeien... met heel veel zorg en aandacht. Ze zijn niet bespoten, ze hebben geen kunstmest gehad, Ook de, de dieren kunnen lekker buiten lopen. En dat proef je terug in het product. Wilt u wat drinken? We hebben ja. Wageningse wijn. Het is nog een beetje vroeg, maar één glaasje. Oké. Okay. Heb hier heb ik uh, Johan Nieter, een nieuw druiveras... Wijnboeren kunnen dat pas vanaf 2000 planten. Dus niemand kent het nog? Bijna niemand nee. kent het nog. Behalve mijn klanten. Op je gezondheid. Even ruiken, hè? Ja, even ruiken en, en dan, als je proeft, zes seconden in de mond houden. 95% van de Nederlanders weet dat niet. Maar als je dat niet doet, dan mis je al die mooie aroma's. Dus probeer maar eens zes seconden. Niet, niet doorslikken meteen. Zes seconden in de mond houden en dan maakt het voor je smaakbeleving niet meer uit of die wijn nou voorwaarts of achterwaarts je mond verlaat. <laughs> De Wageningse Berg, 15 jaar geleden begonnen met 1 hectare. We hebben nu 2,3 in Wageningen en we gaan dit voorjaar, in mei, gaan we nog een hectare bijplanten in Oosterweek. Het groeit hè, Nederlandse wijn. Ja. Is het meeste dan biologisch? Nee, niet het meeste, maar wel meer dan in het buitenland. Dus in het buitenland, Frankrijk Duitsland, is 5% biologisch. In Nederland iets van 20%, 15-20%. Ja. Komt dus door de nieuwe rassen die je niet of bijna niet hoeft te spuiten. En daardoor is het ook mogelijk geworden dat je veel noordelijker wijn verbouwt. Nou, het leuke is, al die klassieke rassen moet je spuiten. Die je kent Riesling, Pinot Noir, Chardonnay, noem ja. maar op. Moet je allemaal 12 keer spuiten per jaar. En men was op zoek naar nieuwe rassen die je niet zou hoeven te spuiten. Ja. Uiteindelijk kwam er dus een druif die meeldau resistent is. Regent was het, het eerste ras. En nu de Johannieten, en dan komen en er nog meer. Er zijn er inmiddels alweer meer gekomen. Solaris, en die wordt zelfs in Denemarken gebruikt. Zo noordelijk? Ja. Ik ga het proberen en dan uh, zes seconden stilte. Nou ja, het moest van de beurs. Hè. Op, op komt altijd. Ja. Ik geloof dat dat er al zes waren. Je smaakpapillen, die registreren alleen maar zoet, zuur, zout en bitter. Ja. En sinds tien jaar weet men ook nog dat je een vijfde smaak registreert. Umami. Nou, voor, de, voor de leken zoet, zuur, te bitter. Maar een wijn kan wel honderd verschillende aromas hebben. En die moet je eigenlijk ruiken, hè? Die moet je ruiken. Nou, die wijn die moet dus opwarmen in je mond. En dan komen die aromas vrij. En dan gaan ze achterlangs, binnendoor, naar je neus. Kenners noemen dat natuurlijk retronasaal. Maar je ruikt gewoon binnendoor. Ja. Nou ja, het is bovendien een methode om uh, wat minder te drinken. Want je bent er veel langer mee bezig. Ja, Volgens mij moeten we in het plantseizoen nog maar eens een keer met jou komen praten. En, Jan... nou, en het leuke is, in de nieuwe wijngaat... <laughs> ik, ik krijg hem niet stil hoor. <laughs> in de nieuwe wijngaat, want er zijn inmiddels nieuwe rassen. Ja. Het nieuwste ras is souvenir gris. En die gaan we aanplanten. Het souvenir gris is nog beter dan deze Johanniter, die we nu in het glas hebben. Dat wordt genieten. Uh, als u niks meer hoort, dan uh, ben ik nog steeds bezig en misschien nog wel langer dan zes seconden. Dankjewel. Dat dat kan in Nederland. Heerlijk. Gitaar van Amerikaanse singer-songwriter David Greer. En terwijl wij luisteren naar David Greer... zien wij buiten de grote zilverreiger weer ruzie maken met de blauwe reiger. Het is wel helemaal van oud. Blauw jaagt de grote zilverreiger weg vandaag. Um, kunnen, maar we gaan het niet over reigers hebben, over apen. Kunnen apen denken? En hoe bewijs je dat nou... Dat zijn de belangrijkste vragen van Lisbeth Sterk van de Universiteit Utrecht. Ze geeft sinds vorig jaar leiding aan een groot Nederlands onderzoek... naar het sociale gedrag van primaten. Woensdag hield ze haar oratie met als titel... Chillen op de apenrots. Goedemorgen, mevrouw Sterk. Goedemorgen. Uh, ja, dat chillen op die apenrots. Wat, wat houdt dat in? Nou, de apenrots staat uh, zeg maar symbool voor hoe je politiek met elkaar omgaat. Hoe je manoeuvreert, hoe je probeert anderen te slim af te zijn. Maar aan de andere kant chillen is, wat, zoals mijn dochter dat doet... dat is uh, leuk samen rondhangen met je vrienden. Ja. En apen doen hetzelfde uh, in één groep. En bij chillen, ik heb zelf maar pubers, dan, ja chillen. Eh, volwassenen die uh, duiden dat dan een beetje. Ja, niks doen, een beetje hangen, een beetje niks doen. Is dat bij apen ook zo of gebeurt er eigenlijk ondertussen van alles? Nou, ze hangen heel vaak samen rond. Soms vlooien ze elkaar, dus uh, dat is al iets doen, zou je kunnen zeggen. Maar als je samen bent, dan betekent dat ook dat je en veel dingen voor elkaar over hebt... en er blijkt bijvoorbeeld dat apen die veel bij elkaar in de buurt zitten... in dezelfde groep, als er een conflict is... dan steunen ze elkaar ook veel vaker. Dus het betekent meer dan alleen maar rondhangen. Het betekent ook, ik heb wat voor je over. Ja, dat samen zijn is belangrijk. Uh, u doet uh, met name onderzoek naar makaken en langoeren... Nou, dat heb ik, uh, toen ik uh, mijn promotieonderzoek deed, ben ik naar Indonesië geweest. En toen heb ik naar die, die twee soorten gekeken. Ja, daar lang tussen geleefd? Dus op ja, die apenrot? Ja, inderdaad, zo'n uh, drie jaar bij elkaar. En, en wat heeft u daar precies gedaan? Nou, we wilden toen weten hoe uh, de omgevingsfactoren het gedrag van vrouwtjes bepaalden. Dus uh, het idee was dat als voedsel uh, geklonterd is. Geklumpt, zoals we het Engels noemen. dat je dan veel meer concurrentie hebt. Een heel duidelijke dominantiehiërarchie. Maar als het uh, voedsel veel meer verspreid is. dat je dan veel minder met elkaar hoeft te ruzien. en dat je dan veel onduidelijker dominantiehiërarchie hebt. En we hebben dat uh, onderzocht bij twee verschillende soorten. De een waren Java-apen, een makakensoort. En met de andere, wat wij uh, Thomas-langoeren noemen. dat zijn uh, ja, bladapen, een langoerensoort. Ja, hoe zien die eruit? Die zijn uh, die hebben een witte buik, donkergrijze rug en een kuifje met mooie strepen. Het zijn echt, ja, het zijn hele mooie dieren, vind ik ja, zelf. Ja. Uh, en die makaken zijn bruin, maar die hebben allemaal echt heel duidelijk hun eigen gezicht. En het idee is dat die vrouwtjes dus uh, verschillend voedsel tegenkomen en daarom verschillend concurreren met elkaar. En dat klopt. Het uh, eten is voor uh, de makaken iets wat ze echt kunnen monopoliseren. Ik uh, vergelijk het ook wel eens met wat er gebeurt met Sinterklaas en de Pieten. Als ja. Sinterklaas in de kleuterklas komt met Pieten, heeft hij een uh, zak met uh, snoepgoed bij zich. Ja. Maar wat hij niet doet, is het voor het in de klas zitten en zeggen tegen de kinderen, nou kom het maar halen. Want ja, je kan wel raden wie het krijgt als je dat doet. Ja, de sterkste. Ja, ja. inderdaad. En dat zeg, is zeg maar de makaken. Wat de pieten doen is heel slim. Die strooit rond in de klas. En dan, ja, dan is niet de sterkste die het meeste krijgt, maar de snelste. Nou, en dat is zeg maar wat de langoeren doen. Maar dus die, die verdelen dat ook op die manier? Of hoe doen ze dat Nou, dan? het of? eten is zo verdeeld... Dus dan hoeven ze ook niet te concurreren met elkaar. En dat komt omdat ze andere dingen eten. De langoeren kunnen ook heel goed uh, onrijp fruit eten. Kunnen heel goed blad eten. En dat komt omdat ze maag hebben als een koe, zeg maar. Waar ze, in, ze het eten al allemaal fermenteren. Dus die ja. houden vooral van onrijpe dingen. Die houden niet zo van rijp. Dus doordat het eten bij hun zo verdeeld is... hoeven ze niet enorm te concurreren nee. met elkaar. En daardoor is die, die langoeren samenleving anders opgebouwd? Ja, die is heel anders opgebouwd. Dus die vrouwen zijn veel uh, aardiger tegen elkaar doorgaans. En als... Als ruzie hebben, dan, is het, ja, dan gaat de een voor de ander weg. Dan hoor je het hoor je niet eens wat. Zoals dus m'n ruzie hebben, is het vaak een enorme kabaal. Die ze maken heel veel misbaar. En maar bij elkaar is ook weer het leuke. Vrouwen leven hun he hele leven in dezelfde groep. Mannetjes verhuizen tussen de groepen. En uh, moeders steunen hun dochters en hun zussen en hun kleindochters. Dus je krijgt vrouwenklieken, zou je kunnen zeggen. Dat noemen wij matrilinies. En omdat ze elkaar steunen, heeft een matrilinie een bepaalde rang. Dus je hebt een alpha-familie, een beta-familie, een gamma-familie enzovoorts. Maar dat heeft ook consequenties. Want die dames kunnen de groep niet uit. Die moeten hun familieleden hebben, want als ze naar een nieuwe groep gaan... dan komen ze helemaal onderaan de hiërarchie te staan. dat is niet zo best, want nee. dan krijg je niet zo goed te eten... zit je niet zo veilig. En die willen dus bij elkaar blijven. Bij de langoeren veronderstelden... dit wisten we, van de makaken toen we erheen gingen... maar bij de langoeren veronderstelden we... dat ze zouden kunnen verhuizen de vrouwen. En dat klopt, die verhuizen dus tussen... die gaan naar nieuwe mannen Toen die ja. zie je af en toe weglopen. En, en, en u zat daartussen met ja. uw bloknoot? Ja, uh, dat klopt. Echt letterlijk op die... De, de uh, figuurlijke apenrots. Nou ja, of de... het is was in een oerwoud, dus daar, uh, er zijn heel weinig rotsen, maar heel veel bomen. Ja. Dus je, je loopt achter de apen aan, die zitten doorgaans boven je in de bomen. Dus je moet heel veel omhoog kijken. Maar moet ik me dat echt voorstellen als een soort Jane Goodall-achtig ja, soorten... figuur tussen en om de apen? Of de ja, apen dus om wat heen. je doet, is je, je staat uh, nou eigenlijk de avond tevoren, ga je zoeken in welke boom ze slapen. En dan zorg je dat je de volgende ochtend er in het donker bent... voordat de apen gaan lopen. En dan loop je er gewoon de hele dag achteraan. En uh, s'avonds, dus uh, 12, 13 uur. En s'avonds, als het donker is, kom je met je zaklampje terug. En wij liepen er doorgaans vijf dagen op een rij achteraan. Dus uh, oh. om te, ja, te noteren wat ze allemaal deden. Mist u dat wel eens? Wat zegt u? Mist u dat wel eens? Ja. Als ik, ik laat wel eens een video van dat bossing over de orang-outans daar zaten. En dan hoor ik de langoeren. Die hadden een roep tussen groepen. Nou, dan krijgen we helemaal helemaal heimwee. En kunt u dat nadoen? Of is nee, dat, die kan uh, ik nee, niet niet, <laughs> niet op de nationale Radio? Nee, ik niet <laughs> um, nou, doet u onderzoek en gaat ook onderzoek ja. doen de komende jaren... met die, met die groep um, naar intelligentie van apen. Ja, dat klopt. Uh, deze dingen die u nu vertelt, wat, wat vertelt ons dat nou over intelligentie? U heeft dagen achter ze aangelopen. Zijn apen intelligent en op wat voor manier? Nou, wat je ziet bij apen in het wild ook... is, is dat er allerhande complexe dingen gebeuren. Ze wegen dingen af. En uh, apen weten we ook dat relatief grote hersenen hebben... voor hun lichaamsgrootte. Dus dan veronderstel je dat ze slim zijn. Mm -hmm. Maar in het wild is natuurlijk slimheid best lastig te onderzoeken. Want je wil ze... Ja, een vraag stellen waarbij ze maar één type antwoord kunnen geven. En in het wild is het dan een stuk lastiger te doen. Dus... Hoezo? Omdat ze wegrennen? of omdat ze... Ja, ja, en Je kunt omdat je dat je niet controleren? Zo, je, je kan niet zo goed bepalen wanneer ze voor jou iets doen. Dus uh, het is veel handiger om dat in gevangenschap te doen. Dan kun je apen trainen om apart te komen zitten. En dat, dat hebben we ook gedaan. Dus apen die in een groep leven, hebben we geleerd... dat ze apart kunnen komen zitten. En dan hou je ze vijf of tien minuten apart. En dan geef je ze een taakje. En, en die probeer je zo te maken... Dat het, dat het ons een antwoord geeft op wat die apen kunnen. En wat voor taakje bijvoorbeeld? Nou, wat we ze onder andere leren is aan, aan uh, touwtjes trekken... zodat ze zichzelf eten kunnen geven. Maar de vraag is, geef je ook aan je buurman of buurvrouw wat te eten... of hou je het voor jezelf en, en geef je aan een lege kooi te eten? Dus dan ga je kijken van hoe aardig wil je naar een ander zijn? Ja. Nou, dan blijkt, uh, dat is heel tot onze verrassing... dat uh, dominante dieren de buren wel wat geven... maar laagrangende dieren, die zijn niet eens neutraal... die onthouden andere dieren. Nou, dat hadden we absoluut niet verwacht. En, en waarom is dat? Of waarom zou dat zo zijn? Nou, wat zou kunnen... is dat die dominanten een beetje laten zien hoe aardig ze kunnen zijn. Dus dat ja. daar dat aardige en, en dominantie weer uh, samenspeelt. En die kunnen het zich ook permitteren om iets weg te dat geven. Dat zou je kunnen zeggen. Het ja. zou ook kunnen zijn dat die uh, als heel erg competitief zien. Zo van, uh, als ik iets krijg, krijg jij... Uh, dan moet ik het voor jou weghouden. Dus dat zou ook nog kunnen, ja. ja. En waarom is dat nou intelligent? Nou, dat is niet per se intelligent. Dat kun je onderzoeken hoe aardig ze zijn. Wat we ook hebben gedaan, zijn ze, is foto's tonen. En uh, die, die hadden wij samengesteld, die foto's. En daaraan kan je zien of ze iets begrijpen. En, en daar komt wel intelligentie aan de pas. Nou, intelligentie bij apen, daar zijn wij meestal de maatstaf. De slimheid van mensen. En ja. één ding wat wij heel goed kunnen, is begrijpen wat anderen weten. En dit is, uh, wordt theory of mind genoemd in, uh, in dit veld. En, en dat betekent dus dat wij snappen wat een ander snapt in leven, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kunnen mensen. En de vraag is, kunnen dieren dat ook? Nou, dat is echt zo'n uh, gouden vraag. Ja. En uh, een van de dingen die je moet kunnen... want je kunt naar voorlopers dan gaan kijken... is dat je moet snappen wat een ander kan zien. Dus dan begin je zeg maar heel simpel... Met die apen, hè? Met, met apen. apen. Dan, geef u eens een voorbeeld. Wat ja, je, dan? je kan dan uh, gaan kijken of ze snappen... wat de blikrichting van een ander is. Dus als je ergens heen kijkt... of een ander individu dan überhaupt meekijkt... Nou, dat hebben wij dus met de apen gedaan. We hadden ze dus getraind om voor ons te komen zitten. Hielden wij wat eten in onze hand. Tien seconden. En dan keek je of de aap ongeveer aan. Je moet ze niet in de ogen kijken, want dat vinden ze heel bedreigend. Maar je kijkt ze ongeveer op de borst. Of je keek tien seconden omhoog naar het plafond. En vervolgens kreeg ze altijd het eten en wij filmden ze dan wat ze deden en wij keken of ze meekeken. Mm -hmm. En het bleek inderdaad dat ze meekeken. Ja. En als ze meekeken dan zou dat nou, suggereren dat... dat zij ook denken... hé, hey, daar zit wat, of er is nou, iets dat... te zien, of er hangt een banaan. Ja, de... dat is het eerste stapje. Dus in ieder geval kijken ze mee. Nou, dat ja. kan heel simpel aangeleerd zijn van er is iets interessants. Nou, vervolgens keken we met een gelaatsexpressie-apen... drukken van alles uit omhoog, keken ze langer mee. En dan kun je denken als mens van nou... Uh, ze verwachten iets, maar ze zien het niet. Maar ja, de simpele is, ze, zien het, ze zijn op de een of andere manier geagiteerd en kijken daarom langer. En dat hebben we vervolgens weer doorgetrokken naar plaatjes Dan zaten drie apen uit de groep van het dier wat getraind was op een rij. Aan de ene kant meest dominant aan de andere kant een subordinaterdier. Dat is een? Minder... Ja, dat is lagerrangend. Lager en het dier in het ja. midden lieten we dan dreigen En dreigen naar een dier wat lager in rang is heel gewoon. Maar dreigen naar een dier wat hoger in rang is, is ongebruikelijk... En je verwacht dat ze dan langer kijken naar het ongebruikelijke. Dus naar het dier wat dreigt naar iemand die hoger in rang is. En dat gebeurde ook. Ja, want dat komt minder vaak voor. Dat is ja. afwijkend. En daar ja. kijk je dan naar. Van en... hé, hey, daar gebeurt iets uh, vreemds. Ja, en die apen keken langer. Wat aangeeft dat ze snappen waar een ander naar kijkt. Wat het doel is van zijn blikrichting. Ja, nou, dat... dan kom je een stopje dichterbij. Dit was met makaken. Dit was met makaken. Nou, we hebben wel, ik vroeg u net langoeren geluiden. Ja. Natuurlijk, maar we hebben wel makaken geluid Even naar een makaak luisteren. Ja, Nou, vertelt u over het onderzoek naar apen en intelligentie. Wordt nou het beeld dat we hebben over het verschil tussen mensen en apen... wordt dat nou kleiner? Worden apen door dit onderzoek in onze ogen intelligenter... dan we dachten dat ze waren? Nou, het ligt er ook aan wie het vraagt. Er zijn mensen die denken dat mensen absoluut anders zijn dan apen. Uh, maar er zijn mensen die denken dat apen en heel veel dieren... ook honden precies kunnen wat mensen kunnen. Dus afhankelijk van wie het vraagt, denk ik dat het uitmaakt. Maar ik denk zelf dat we nu uh, daadwerkelijk stapjes zetten om te snappen wat ze kunnen. En dan komen ze inderdaad een stukje dichter bij mensen... maar er zit nog steeds een scheidslijn tussen. Want nou niet bij de makaken, maar bij chimpansees is wel aangetoond... dat ze, uh, nou, trouwens ook bij apen hebben we aangetoond... dat ze snappen wat een ander ziet. Maar bij chimpansees is veel meer bewijs voor dit soort dingen dan bij apen. En dan lijkt het echt alsof ze sommige we dingen weten van een ander. Maar het is heel simpel weten. Ze weten wat een ander ongeveer bedoelt. En ze weten waarschijnlijk wat voor informatie die heeft. Maar ingewikkelder dan dat... ik weet dat ik kan manipuleren wat jij ziet... daar hebben we nog helemaal geen bewijs voor. Nee. En dat gaat u uitvinden de komende jaren. Nou, of ik het uit ga vinden, weet ik niet. En, en, maar. En, en dan, als we nou op een gegeven moment meer weten... hoe intelligent een aap of verschillende apensoorten zijn... wat kunnen we daar iets mee? Of nou, gewoon... Daardoor snappen we meer van de evolutie van onze eigen intelligentie. Wij... wij kunnen dit snappen wat een ander snapt heel goed... maar we hebben eigenlijk nog geen idee waarom wij dat kunnen. Kijk, dat je het kan is interessant, maar waar het vandaan komt... en wat dus de evolutionaire historie daarvan is... daarvoor moet je toch naar de naaste verwanten kijken. Ja. En dan kun je kijken wat die kunnen... En een andere tak van sport zou je kunnen zeggen... is naar andere soorten kijken die helemaal niet verwant zijn... en misschien iets vergelijkbaars kunnen. En dan snap je de selectiedrukken. Ja. En, en dan komen heel andere dieren om de hoek te... vogels, vroege vogels... dan komen allerhande gaaiachtige om de hoek. Maar want daar gaan plekken, we het een andere denk, keer over hebben. Dat is prima. Ja. Hoe lang gaat het onderzoek lopen met de, met de groep? Nou, we gaan hier voorlopig nog mee door. Nou, dan komt u vast nog wel een keer terug. Want we wouden het over seks hebben. Daar dus zijn we nog niet eens aan toegekomen. <laughs> nou, andere keer. Uh, professor Dr. Liesbeth Sterk, hoogleraar Ecologische Determinanten van Gedrag aan Universiteit Utrecht. Dank u wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, vorige week stond onze uitzending, u weet het nog, in teken van de Nationale Tuinvogeltelling. En deze meneer deed ook mee. Theo Klerijs uit Vlaardingen. Ik bel even, want dit hebben we nog nooit meegemaakt in ons uh, kleine achtertuintje in de stad. Op dat stukje gras van ons, daar zit midden in een, een cirkel van witte veertjes een buizet. En die vreet een duif. Het duurt al wel een half uur. Dus uh, wij doen ook een keer mee met de vogeltelling. Dus buizet plus 1. En Turkse tortel 2 min 1. Ja, ook dat nog. Hij deed mee met de vogeltelling en doet u vooral mee met de natuurgeluidenquiz. Raad dan dit geluid. Hebben we hem nog... Het zoomt en het bzzzt. Ja. Doet u mee. <tied> Gaat u naar vroegevolgens.vara.nl. U maakt kans op de cd Around Barrios... van de virtuoze Nederlandse gitarist No Voorhorst. Um, als u zich via de site abonneert op onze YouTube-pagina... bent u steeds als eerste op de hoogte... van de allermooiste zelfgeschoten natuurfilmpjes. Uh, zo kreeg wij bij woensdag al een filmpje... van de verdwaalde sneeuwuil binnen. Nou, na tienen uh, OVT van de VPRO... met onder meer de avonturen van polreiziger Ernst Shackleton. Tot volgende week. Ja, vroege vogels volgende week dus weer terug. En nu gaan we eerst naar Australië. Naar de herenfinale van de Australian Open tussen Nadal en Wawrinka. Mark Brasser. En die finale die is zojuist begonnen. Er zijn twee games gespeeld. Het is 1-1 in deze ja, mooie finale. Dat belooft het in ieder geval te worden tussen Rafael Nadal, de torenhoge favoriet ook voor deze finale, en Stanislas Wawrinka. Ja, en waarom is Nadal dan favoriet? Nou, als we gaan kijken naar de onderlinge ontmoetingen, naar de wedstrijden die de twee tot nu toe al tegen elkaar hebben gespeeld, dan is het 12-0 in het voordeel van Rafael Nadal. En sterker nog, de Spanjaard heeft geen set verloren van de Zwitser. Maar goed, het moet natuurlijk op dit moment gebeuren. Die statistieken, die zijn ontzettend leuk. En ja, die zeggen misschien wel iets, maar ook niet alles. Aan de andere kant moet je ook zeggen, nou ja, het spel van Stanislas Wawrinka, dat ligt Rafael Nadal waarschijnlijk. Hij kan goed spelen tegen de Zwitser. Ja, en tegenover staat dat het spel van Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka, dus absoluut niet ligt. 12-0 dus nogmaals in het voordeel van Rafael Nadal. En dat maakt hem toch wel de favoriet in deze finale. Komt nog bij dat het voor Nadal als een 9 een e finale is van een Grand Slam toernooi. Hij heeft al 13 Grand Slam titels gewonnen. En voor Wawrinka is het pas zijn allereerste finale tijdens een Grand Slam toernooi. En dat zijn toch belangrijke dingen, belangrijke statistieken die je meeneemt in zo'n zo finale voorafgaand aan zo'n wedstrijd. Je stapt natuurlijk iets lekkerder de baan op met in je achterhoofd het gegeven dat je al 12 keer van je tegenstander hebt gewonnen. Goed, Nadal op jacht naar zijn 14e Grand Slam titel. Hij zou daarmee als hij deze finale wint op gelijke hoogte komen met Pete Sampras. Evenaring van het record van Pete Sampras of record. Ja, we hebben natuurlijk nog Roger Federer. Hij staat op 17. Als hij dus wint komt Nadal op 14. En dan is hij nog maar drie Grand Slam titels verwijderd van het, het record van Roger Federer die tot nu toe nog steeds wordt gezien als de grootste tennisser aller tijden. Er zijn inmiddels drie games gespeeld. Nog altijd geen breaks. Wawrinka heeft zojuist een service game gehouden. Hij leidt nu met 2-1. We volgen deze partij de hele dag op Radio 1.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 Officieel sponsor van de zus van de buurman... van de oom van Ebke Zonderland. Volkswagen sponsort al 25 jaar Olympische sporters. En tijdens de Olympische sponsorweken ook de rest van Nederland. Met bijvoorbeeld tot 2000 euro extra inruilpremie op diverse modellen. Kijk op Volkswagen.nl. Staving staat voor detacheren. Maar dan anders. Staving is de oplossing bij wat bedrijven zo mooi maakt. Bedrijvigheid. Wij zullen geen vacatures in